1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag, normaal een werklunch over het vak van secretaresse. Directeur Joyce Steenveld van de secretaresseopleiding Schroefers is hier zometeen. Nu het NOS-journaal Jan van den Putten. Goedemiddag. Brabantse woningcorporatie in grote problemen. Geheime ontmoeting EU-coördinator Ashton met Morsi en Rijkswaterstaat over de droogte en de buien. Ja, vanmiddag is er bewolking, er valt wat regen of motregen en het wordt rond 21 graden. Morgen vooral in het noorden en oosten een enkele bui en verder overal zonnige perioden. Het wordt rond 22 graden, vanaf donderdag droog en vrij zonnig en flink wat warm. En opnieuw moet er een corporatie in nood worden gered. WSG, de Brabantse woningstichting Geertruidenberg... staat op de rand van een faillissement... en heeft 118 miljoen euro nodig om overeind te blijven. Andere woningcorporaties moeten dat bedrag nu ophoesten. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp legt uit hoe het zover heeft kunnen komen.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 Het blijft droog in Nederland. Er zijn wel wat regenbuien geweest de afgelopen weekend. Maar de afvoer van water vanuit de Rijn en de Maas naar ons toe... dat wordt toch wel minder. Gerard van Vliet van Rijkswaterstaat, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is de actuele stand van zaken? Op dit moment hebben we te maken met een redelijke afvoer... dankzij de neerslag die het afgelopen weekend is gevallen... Daardoor komt het waterpeil iets omhoog in de grote rivieren. Maar met uh, de droogte die er weer aankomt de komende periode. zal het peil weer heel langzaam gaan, gaan zakken. Ja, zodanig dat daar problemen door ontstaan? We denken nog niet direct aan problemen. omdat er op tijd maatregelen genomen zijn. om uh, in heel veel gebieden de watervoorraad uh, te verhogen. Hè. Op IJsselmeergebied, Markenmeer bijvoorbeeld. We hebben we het water gebufferd om uh, voor Noord-Nederland water in voorraad te hebben. En zo hebben we dat op veel, vele plaatsen, de waterschappen, dat ook gedaan. Want dat is de kunst, hè, water zien vast te houden... zodat dat grondwater op peil blijft. Ja, je moet tijdig maatregelen nemen... omdat het langer duurt voordat de maatregelen effect hebben. Dus vroeg beginnen om het water vast te houden. Beregeningsverboden her en der? Ja, beregeningsverboden zijn natuurlijk vooral in gebieden waar uh, heel erg de afhankelijkheid van de neerslag is. Zoals in Nederland, hoge gelegen delen. Daar uh, zijn gebieden waar geen water aangevoerd kan worden. En daar echt de neerslag, uh, heel bepalend. En is die er niet, dan zal een beregeningsverbod nodig zijn. Ja, en is dat dan voldoende om het nog even uit te zingen? Want ja, ik weet niet wanneer het weer gaat regenen, maar... En dat blijft natuurlijk altijd uh, het moeilijke van, uh, van het spel om gewoon goed de verwachting te hebben. Uh, daarom is het ook heel belangrijk dat we met KNMI goed contact houden van wat zijn de verwachtingen om daar een maatregel op af te stemmen. En zo houden water, de waterschappen nu het water van het afgelopen weekend met stuurtjes zoveel mogelijk vast in het gebied. Op dit moment nog geen zorgen begrijp ik. Uh, geen zorgen, wel natuurlijk de boel monitoren om uh, op tijd te kunnen ingrijpen. Dank u wel. Meneer Van Vliet van Rijkswaterstaat. In Italië hebben zo'n 4000 mensen de slachtoffers herdacht van de busramp. De herdenkingsdienst werd gehouden in Pozzuoli in Zuid-Italië... waar de meeste slachtoffers vandaan kwamen. Bijna iedereen in die kleine gemeenschap kende wel een van de slachtoffers. In die bus die zondag van een viaduct stortte zat een groep vrienden die een bedevaartsoord hadden bezocht. Waarschijnlijk reed de chauffeur veel te hard in een scherpe bocht in de snelweg en de bus zou ook nog een klapband hebben gehad. De slachtoffers worden later vandaag begraven.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 Maar dat schiet niet op, vindt het CDA. En het is nog niet duidelijk om hoeveel auto's dat dan precies gaat. Volgens de PVV, die al eerder aandacht voor de zaak vroeg... heeft zo'n 70 van de buitenlandse werknemers... een buitenlands kenteken. En loopt de Nederlandse schatkist daardoor tientallen miljoenen euro's mis. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Laurent Fabius... roept op tot vrijlating van Morsi. De afgezette Egyptische president, EU-buitenlandcoördinator Catherine Ashton... heeft in Cairo een persconferentie gegeven over haar ontmoeting gisteravond... met de afgezette president van Egypte. Morsi wordt op een geheime locatie vastgehouden... maar hij maakt het volgens Ashton goed. Correspondent Sander van Hoorn vertelt wat Ashton nog meer zei... over haar ontmoeting met Morsi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 De olievlek voor het Thaise toeristeneiland Kosamet bedreigt nu ook een koraalbank in het gebied. Het opruimen van de enorme hoeveelheid olie wordt nu versneld uitgevoerd. Die olievlek ontstond door een lek in een pijpleiding in zee. Volgens de exploitant van die leiding, PTT Global Chemical, is 50.000 liter olie in zee gekomen. Maar milieuorganisaties zeggen dat het is veel meer. Veel toeristen zijn door die olievervuiling vertrokken. Sport. Femke Heemskerk heeft de halve finale op de 200 meter vrije slag bereikt op de EK Zwemmen in Barcelona. Na haar Franse avontuur traint ze weer in Nederland bij Marcel Wouda en dat wierp vandaag gelijk zijn vrucht af. Verslaggever Edwin Cornelissen ving Heemskerk op vlak na haar race. Uh, volgens mij heb ik echt een hele goede race zwemmen en uh, ben ik een rondje door, dus uh, goed gedaan denk ik. Ja, dat is deel 1 van de missie natuurlijk. Uh, we hadden het gisteren natuurlijk ook met Sebastian over, hè? de truc van zo'n 200 meter. Ja, het is echt het verdelen van je kracht hè?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 En uh, volgens mij heb ik me goed staan en weet te houden. Ja. Want hoe doe je dat, die krachten verdelen? Is het dan bewust her en her wat inhouden? Of ja, ben je er heel bewust mee bezig dan? Ja, ja, ja dus, uh, zeg maar met name de verdeling van je beenslag. Die moet je niet te krachtig mee beginnen, want die heb je aan het einde nodig. En als je wil versnellen, dan uh, moet je niet uh, dat in tempo zoeken... maar meer in het efficiënt blijven zwemmen. En vanavond rond kwart over zeven zal Femke Heemskerk de halve finale moeten zwemmen. De wielrenner Lieve Westra zal zijn titel niet verdedigen in de ronde van Denemarken. Westra gaf ruim een week geleden in de slotrit van de Tour de France uh, omdat hij hij nog altijd last heeft uh, van zijn ribben. Opgelopen aanval in de Dauphiné. En uh, een meerdaagse rittenkoers, dat zit er niet in. Maar vanavond start hij wel in het criterium van Sirhuis de Veen. Lieve Westra, om zijn fans uit eigen omgeving niet teleur te stellen. RKC Waalwijk heeft de opvolger van de naar PSV teruggekeerde Jeroen Zoet gevonden. De club uit de Eredivisie huurt Jan Seda, een Tsjechische doelman van Mlada Boleslav. En de Ethiopische atleet Kenesia Bekele moet er rekening mee houden... dat hij volgende maand niet meedoet aan de WK Atletiek in Moskou. De specialist op de 15 kilometer heeft van de Nationale Bond van zijn land... geen ticket gekregen voor een van die afstanden. De vijfvoudig wereldkampioen is wel gereserveerd voor de 10 kilometer... En nou moet hij hopen op een afzegging van een van zijn landgenoten. Uit Ethiopië. 31-jarige Bekele is wereldrecordhouder op de 5 en tien kilometer. Maar na een voetblessure is hij nooit meer op zijn oude niveau teruggekomen. Het is 13 over 1. Hoofdpunten nog een keer van deze uitzending. Opnieuw moet een corporatie in nood worden gered. Het is WSG, de Brabantse woningstichting Geert Berg. In Italië hebben zo'n 4000 mensen de slachtoffers van de busramp herdacht. En criminelen misbruiken de namen van Nederlandse juristen om Griekse burgers op te lichten. Dit is Radio 1 NCRV. Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zijn er ook mannelijke secretaresses? Nou echt wel. Luister zometeen maar tijdens de werklunch... naar het gesprek dat ik heb met de directeur van de secretarissenopleidingsgoevens... Joyce Steenveld. Verslaggever Niels de Jager die volgt uh, voor onze reportageserie in de praktijk... de wegwerkzaamheden op de A16 bij Breda. Het is uh, fysiek zwaar werk en de wegwerkers die vragen zich af... of ze wel tot hun pensioen dit allemaal volhouden. Toen ik pas bij de club kwam, 11 uh, jaar geleden, dan zaten er twee van uh, over de 60 bij. En toen zei ik de leiding geven. En ik zeg, nou, ik zeg, het vindt het knap dat ze nog kunnen. Dus ik hoop tegen die tijd nog te kunnen, maar niet meer te hoeven. En na half twee zijn stand.nl. De stelling dan, de uitspraken van de pauze over homoseksuelen zijn revolutionair. Bent u het eens of oneens met die stelling? De smest dat naar, SM, uh, naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert het eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Als ik uh, secretaresse zeg, dan denkt u toch echt aan een vrouw, toch? Secretarisopleiding Schoevers maakt dat in de nieuwe wervingscampagne ook wel heel expliciet. We zien een meisje in een braaf kantooruniform met een enorme hamer op een tafel te staan. De tekst die erbij staat is, we moeten het even hebben over de toekomst van uw dochter. En in de uitlag gaat het dan verder met, heeft uw dochter al echt nagedacht over haar toekomst? Heeft ze een plan voor na de vakantie? Joyce Steenveld, hartelijk welkom en goedemiddag. goedemiddag. U bent directeur van Schoevers. Um, waarom richt die reclame zich alleen op meisjes? Nou, de campagne is voornamelijk gericht op de besluitvorming rondom het kiezen van een opleiding. Uh, dat is natuurlijk een cruciale uh, periode in het leven van een, van een kind. Uh, ouders en kind gaan met elkaar in gesprek over welke opleiding past bij je. Opleiding moet in eerste instantie heel erg leuk zijn en moet uh, ja, passen bij, bij het kind, bij de talenten. Uh, en daarnaast is het ook heel belangrijk dat een opleiding aansluit op de arbeidsmarkt. Ja. We hebben deze advertentie nu geplaatst... omdat een vakantieperiode een tijd is waarin gezin meer tijd met elkaar doorbrengt. En eh, in het reguliere onderwijs is het eenmaal zo... dat eh, de uitval in het eerste jaar op mbo en hbo enorm hoog is. Tussen de 25 en de 30 procent. Bij schroeven is dat maar 3 procent. Dus we willen de ouders erop attenderen... om samen met je dochter, maar daar kom ik zo op terug... Uh, daar goed over te spreken. Ja. Uh, van, nou, Heb je een opleiding die echt bij je past, bij je talenten? Ja. Maar wat kan je er later op? Nee, dat snap ik. Maar u richt zich dus echt op, op meisjes? Ja. En ook nog via de ouders, niet op de meisjes zelf? Nou, dat doen we eigenlijk het hele jaar door, de meisjes zelf. Uh, dus het hele, hele jaar dat wij open dagen hebben... Uh, dan richten wij ons op de student. Wij geven voorlichting op middelbare scholen. We geven open dagen. Uh, je kan uh, uh, proefstuderen bij Schroevors... Dus dat doen we het hele jaar. Alleen deze specifieke periode in de vakantie richten wij ons ook op de ouder. ja, Omdat die ook nu het vooral belangrijk vindt in, in economische crisis en jeugdwerkloosheid. Wat ga je laten doen met je, met je opleiding? En dat is ook natuurlijk waar de minister ook heel erg op hamert. Uh, kies een opleiding die bij ja. je past, maar wat doe je daarmee? Goed, maar uh, u gaat er eigenlijk vanuit dat er nu allerlei gesprekken... in de zomervakantie ontstaan, in die gezinnen... en uh, dat die ouders zullen zeggen, we hey, oh, gaan nou naar dat schroefers... want ja. dat, is, uh, dat biedt ook een baangarantie misschien. Ja, biedt een baangarantie, ja. uh, dat klopt. Uh, dus het geeft zekerheid voor een, uh, voor een toekomst. Uh, maar het allerbelangrijkste is dat het natuurlijk een hele brede opleiding is... waarin je heel breed wordt opgeleid. Mm. Uh, ja, en in deze periode zijn of kinderen alsnog geslaagd... terwijl ze dachten dat ze zouden zakken... Of uh, kiezen ervoor om uh, een jaartje naar Australië te gaan. Nou, dan is het nu wel de tijd om daar ja. even goed met elkaar over te spreken. Maar u houdt hiermee wel in stand dat we, dat we steeds denken dat het een vrouwenbaan is, secretaresse. Ja, dat, is, dat, is, dat, is, dat klopt wel een beetje. Ik heb er ook wel even goed over nagedacht van, moet ik nou hier het woord kind zetten of uh, dochter? Ja. Um, dus ik snap helemaal uh, uh, jullie vraag. 99% bij ons is uh, de student voor de secretaresseopleiding een meisje. We hebben ook de bacheloropleiding communicatie. Dat zijn jongens en meisjes. Uh, ja, en we hebben een aantal jongens. Nou, die verwelkomen we ook heel erg graag. Schoofers bestaat dit jaar 100 jaar en uiteindelijk is 99% van de secretaresses in Nederland, in tegenstelling tot België overigens, zijn vrouwen. Ja. We waarom, het graag... waarom, zijn, waarom zijn vrouwen er zo goed in? Nou, als je kijkt naar de historie, toen Schoofers begon, was 1913. Uh, toen was het een opleiding van kantoorklerken, jongens, mannen. Ja. Uh, toen kwam de Industriële Revolutie. Want toen was het nog zo dat de vrouw in principe thuis zat. Ja. en de kinderen verzorgde. en de man ging werken. Ging werken. En de vrouw, je kon trouwen. En ja, er was weinig, weinig werkens. en er was ook geen opleiding. Toen kwam de Industriële Revolutie. Uh, en er kwamen nieuwe kantoorapparatuur. Uh, en uh, dat vroeg om überhaupt meer mensen aan het werk te krijgen. en andere uh, capaciteiten. En vrouwen bleken nou eenmaal sneller en accurater te zijn dan de man. Uh, en zo kwamen de vrouwen uh, in het werkproces. Ja. En was er dus een alternatief op alleen maar trouwen. Dus daarin heeft Schroevers ook uh, een, ja, een grote steen bijgedragen... Ja. aan de emancipatie maar van de vrouw. Maar klopt het cliché ook dat een, een vrouw... gewoon beter dingen tegelijk kan doen, multitasken... terwijl een man toch uh, vooral één dingetje doet? Ja, nou, ik wil er echt geen enkele man mee, mee uitsluiten. Want we, we zien ze heel graag. En kan je verklappen, de mannen die bij ons zitten... of die jongens, die hebben natuurlijk een time of their lives... Um, maar ja, de hart, het hart van het, communicatie, of van het vak van secretarissen is communicatie, is multitask, is organiseren. Um, ja, en het lijkt er toch wel aardig op na 100 jaar dat vrouwen daar ja. goed in zijn. Maar het is niet een reden om bijvoorbeeld eens een campagne er tegenaan te gooien dat daar ook mannen van harte welkom zijn bij schroefers. Dat hebben we wel gedaan in het verleden. Um, dat heeft uh, wel wat opgeleverd. Alleen, ja, je kan je, je, je, je marketing euro maar één keer uitgeven. Buiten het feit dat we zeggen schoenmaker blijft bij je lees. Dus de jongens zijn van harte welkom. Uh, alleen in een advertentieperiode nu uh, ja, wil je natuurlijk heel gericht je doelgroep opzoeken. Ja. En uh, ja, als dat 99% meisjes zijn, ja. dan, is het, dan zou het een andere ja. campagne zijn. U, u zei het wel, want er zijn er wel die jongens ja. die, die dan ook echt die secretarissenopleiding doen. We hebben er eentje gevonden, Harold Broedelet. goedemiddag. Goedemiddag. Man en, uh, ja, heet dat hoe heet dat eigenlijk Harold? Secretaresse, secretarissen, hoe, hoe noem je jezelf? Nou, wisselend. Uh, aan de ene kant noem je me secretaresse. Uh, maar dan snappen ze wel uh, dat, het, uh, dat ik een man ben. Of ik, uh, maar soms is het handiger om een secretarieel medewerker te zeggen. Ja, oké. Okay. Um, en en wat, wat vind jij deze schroeferscampagne, die nieuwe... waar we dus, dat is eigenlijk een beetje een aanleiding waarom we hierover spreken... Die, die richt zich alleen op vrouwen. Wat vind je daarvan? Ja. Nou, ik vind het een beetje... Uh, ja, mijn vrouw heeft wel, uh, wel gelijk, hoor. Uh, uh, uh, natuurlijk is het zo dat vrouwen traditioneel... Uh, beter zijn en multitasken, maar ik ben het ook inmiddels. Uh, ik heb zelf mijn uh, diploma's, directie en juridische secretressen gehaald, bij Schroevers. En ik ben nu 18 jaar, 18 jaar werkzaam. Uh, op dit moment even niet. Dus... Uh, ik denk dat uh, mannen wel degelijk uh, ook een beetje een inhaalslag maken. Ja, dus, dus zij mogen daar best ietsje uh, moderner naar kijken, vind je? Mm -hmm. Ik vind het maar ik, even ik, in hoor. Uh, ik begrijp wel dat mevrouw uh, haar marketinggeld maar één keer kan uitgeven. Maar uh, andere organisaties, uh, ik zal geen namen noemen die, uh, die, uh, die port portretteren zowel mannen als vrouwen in, in, in zowel alle banen. Dus ik vind het wel een gemiste kans ah. eigenlijk. Je, je zegt net van, ik heb op dit moment even geen baan, hoe, maar wel 18 jaar al gedaan, begrijp ik. Ja. Uh, hoe reageren bedrijven dan als jij je aanmeldt uh, voor, voor die functie? Uh, ze reageren, uh, ja, 9 van de 10 gevallen positief. Uh, ze zeggen wel eerlijk, ja, het is even wennen, we zien een man tegenover ons, maar... Uh, we gaan, uh, ze gaan uh, met open vizier uh, het gesprek met me aan. Dus uh, ik uh, ervaar geen negatieve uh, ervaringen. Nee. En, ho en hoe was dat tijdens de opleiding? Want dan zat je daar als. als uh, nou, ik denk zo'n beetje één man in een grote klas met alleen maar vrouwen. Klopt. Ja, ik heb inderdaad de tijd van mijn leven gehad. Ja, <laughs> Leg eens uit. Ja, ja, je kijkt je ogen uit natuurlijk. Hè? Dus uh, dat, dat, zie, dat zie je niet iedere keer. Ja, ja. En, en uh, hoe is dat verder dan? Uh, uh, zijn mensen wel eens verbaasd over als jij dan op een feestje vertelt wat je doet? Uh, ja, ze zijn uh, verbaasd. En, uh, maar dan leg ik het gewoon uit. En dan, uh, ja, dan, dan ontstaat ook wel het begrip van: oh ja, ja dit, dit zijn een, nou eenmaal jouw sterke kanten. En nu, ik beg dan begrijpen ze het wel waarom ik, het, uh, waarom ik deze keuze heb, ge heb gemaakt. Ja, en nu nog op zoek naar een nieuwe baan dus. Ja, klopt. De Bezuinigingsmaatregel uh, waardoor ik sinds 1 december uh, zoekende ben. Wel vertrouwen dat het wel weer goed komt? Jawel, jawel. de economie trekt vanzelf wel weer een keer aan. Hè. Dus daar, dat was eigenlijk de, de hoofdreden. Ja. Kijk aan. Fijn dat je even in de telefoon kwam en succes met alles wat je doet. Harold Broederlid was dat. Uh, ja, nou. ja, mevrouw Steenveld van Schoefers, uh, Oud lering dus. Ja, hij, zegt van, hij, hij zei het nog net niet, maar hij vond het een beetje 19e eeuw, hè, hoe ja, jullie er naar kijken. nou, laat ik er vooral voor opstellen. We hebben ze, die jongens. Uh, ik zou er veel meer uh, op school willen. Uh, dus ik ben blij met zo'n ambassadeur die, uh, die we net aan de telefoon uh, hadden. De spread the word, zou ik willen zeggen. <lacht> um, dus ja, ik ben een groot voorstander. Uh, alleen, ja... Het, het zijn er helaas nog ja. niet zoveel. Vindt u eigenlijk ook dat. Want uh, kijk, omgekeerd hebben we dat natuurlijk ook voortdurend. Hè, dat, dat typische uh, mannenberoepen. Uh, da, da, daar wordt toch wel van alles aan gedaan om daar ook vrouwen bij te krijgen. We, ook de hele, de hele campagnes om, om uh, vrouwen veel meer uh, wiskunde en zo te laten ja. doen. Uh, noem het maar. De exacte kant op te laten gaan. Uh, die zijn er geweest. Zou, zou je omgekeerd ook zo'n beweging moeten doen, misschien? Nou, we hebben natuurlijk een fantastisch voorbeeld van een oud schroevenstudent... onze huidige minister van Defensie. Dat is ook een, een, een schroevensdame. Ja. Nou, die wordt ja. minister van Defensie, ja, dus hoe mooi ja. wil je het hebben? Ja. Um, maar ik bedoel meer dat er dus meer mannen toch ook in dat, in dat vak komen? Ja, nou, ik denk wat een hele belangrijke verandering is in het vak van secretaresse... is, uh, het is altijd in beweging uh, geweest, in ontwikkeling. We kunnen nu wel spreken van een, van een revolutie. We zien dat het vak enorm aan het veranderen is... Het is van taakgericht, uitvoerend... is het ontwikkeld naar adviserend en coördinerend. En je ziet ook een verschuiving naar het hbo. Wij zien op onze school echt een groei in onze tweejarige hbo-opleiding. En dat komt ook door de vraag van jonge... Uh, HBO-professionals, directeuren, managers, die een partner willen. In dus de dus het stereotype beeld van de secretaresse die alleen maar koffie haalt en af en toe een, een memootje uittikt, dat, dat is al lang niet meer. Dat is al lang per se. We, het type les bijvoorbeeld geven we niet, want kinderen komen bij ons al binnen met blind uh, type. Uh, dus het gaat vooral over management en organisatie, economie, uh, communicatietechnieken. Uh, nou, je kan het zo gek niet bedenken. Bedrijfskunde, rekenen, taal. Daar leiden we mensen En, op, en u zegt breed. het is meer tegenwoordig een, een sparring partner van, van uh, de chef, zeg maar, dan, dan, dan dat ja. het een ondersteunend iemand is alleen maar. Ja, wij noemen het ook wel eens... Om, kijk, ik wil natuurlijk heel graag dat vak, uh, dat imago, dat hardnekkige imago, dat het een dienstbaar beroep is, dat, dat wil ik van, van, van dat vak afschudden. En soms moet je daar uh, een andere naam voor zoeken. Wij noemen het ook wel eens de co-manager. Uh, nou, kijk, kijk zelf hier, hè. jij bent de the first, the first man, maar hiernaast zit, uh, zit de redactie. Ja, maar ik heb echt niets te vertellen, hoor. Nou, maar dat is vaak niet zo mijn directeur... maar vaak de redactie hiernaast, ja. die bepalen heel erg veel. En zo is het ja. ook vaak met die komen en met je secretaresse. Op de achtergrond heeft ze heel vaak de touwtjes in handen. Ja. En bepaalt ze voor een heel groot deel wat er gebeurt. Ja. En je zit overal met je neus bij. Hè? Je zit bij elke vergadering, dus je weet als geen ander... wat er allemaal speelt in ja. een bedrijf. Dan zijn u we weer zeur. Ja, ik kan, ik kan dat. Ik kan, ja, het is al honderd jaar zo. En uh, alle jongens van harte welkom. En ze komen ook echt wel naar onze bacheloropleiding. en ook naar, uh, naar onze secretaresseopleiding. En, en hoe meer, hoe beter. En dat is ook leuk voor de meiden. Heb je zelf een secretaresse? Jazeker. Ja. En een vrouw ook? Ja. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Niet overwogen om nog eens een keer een man te nemen. Ja, als ik ze kan vinden dan. Maar ah, zit te... er ja, ja, ja, ik, heb, ik ben al ook. voorzien. Ja, ook oud-student. Ja, zou heel erg leuk zijn. Nou, ja, denk er even aan. Ja. Uh, fijn dat u hier was voor het gesprek. Joyce Steenveld, he, is, uh, directeur van Schoevers. Dank je. In de praktijk. Graag gedaan. Lunchverslaggever op werkbezoek. Deze week kijken we mee bij de wegwerkzaamheden op de A16... tussen knooppunt Zonseel en Breda Noord. Verslaggever ja, de Jager reed vanochtend het bouwvak in om van dichtbij te zien... wat de wegwerkers daar nou allemaal doen. Verspreid over deze brug zie ik zes ja, uh, grote goten... in het wegdek van de snelweg. En daar wordt nu uh, ja, in alle kanten en rust uh, zijn jullie daarmee bezig. Het gaat er een stuk rustiger aan toe dan gisteren. Ja, dat klopt. Uh, de sloper is nou weg. Vincent Lagarde, uitvoerder van bouwbedrijf Heijmans... Gisteren heeft het al een beetje uitgelegd uh, wat jullie hier aan het doen zijn. Maar we staan hier op de brug over het riviertje De Mark. Ja, jullie zijn hier bezig met het onderhoud. Wat gebeurt hier nou precies? Want we staan hier bovenop zo'n zo voeg, zo'n zo gul. Wat, wat doe je er dan mee? Nou, hier is de oude voegovergang eruit gehaald. Uh, die voldeed waarschijnlijk niet meer aan zijn levensduur. En, en wat, wat, wat merk je daarvan als automobilist? Het geluid. Het uh, oude type voeg wat erin zit en uh, die produceert wat meer geluid. Wij brengen een geluidsredeniserende voeg hierin aan. Dat is dat uh, kedenk Dat kedenk dat uh, als het goed is, is dat dadelijk weg. Wat zijn jullie aan het doen hier? Wij zijn aan het storten voor de voegen. En dan uh, komt er straks betumen op. W Hoe vindt u het werk uh, hier aan de weg eigenlijk? Leuk. Ja. Wat, wat is er zo leuk aan? Uh, ja, verschillende dingen doen. Lekker, lekker buiten. zonnetje ja, breekt nu even dat door. Dat is heel belangrijk. Maar ja, als het regent, dan wordt het een stuk minder. Ja, dat kan ik me voorstellen. En vorige week was het ziedend heet. Hoe het? Ziedend heet ja. ja. Hoe is het dan? Uh, niet leuk. Dan uh, is het echt uh, afzien. Uh, want nou, de asfalt, dan wordt natuurlijk ook warm. Uh, dus. Dan is het extra, ja, echt, echt extra kokend. Ja, dan is het extra heet, Let helm op. Ja. Nou, je hoort het. helemaal op. Daar heb je zo'n homo. Zo, ik kom er even naast zitten. Even een korte, welverdiende pauze. Is, is dat nodig zo af en toe? Af en toe wel, ja. Nou, is het nu nog even rustig hier in de, in de schaftkeet, zo heet dat, hè? Uh, want ja, iedereen is nog hard aan het werken en zoveel pauzes uh, hebben jullie niet. Maar hoe is hier nou de sfeer? Zo tijdens de lunchpauze, bammetjes erbij, hoe is de sfeer hier onderling? Uh, leuk, en de sfeer moet je zelf maken, hè? Ja, dat komt wel. <laughs> ik word altijd wel gelachen. Ja, ik hoorde net al een beetje een macho sfeer is het, hè? Ja. dat hoor je aan de opmerkingen en zo. Ja, ja, ja, een ja. beetje elkaar voor de gek houden. Is het nodig om die dag gewoon lekker door te komen? Jawel, anders, uh, anders haalt het niet uit, denk ik. Als het te dat serieus dat is. Dat is een scheef gezicht rond, dat is, uh, ja, dat is wat niemand leuk, natuurlijk. Wat gaan jullie hier aan het doen, wat voor molen is dit? Het is gewoon een uh, bovenmenger. Gewoon uh, een bovenmenger, wat doet dat? Een hele fijne gietmortel. Te mengen. En dan gaan wij in de, in de voeg, zodat er uh, dadelijk een flexibele voeg geplaatst kan worden. Is het, uh, hoe zwaar het werk is het eigenlijk? Behoorlijk. Fysiek? Ja. Ik Jij ben nu 53 en ik kan het nog steeds doen. Dus, uh, en gaat u door tot u, uh, wat is het, 66, 67? 66. Tot ik het als niet meer gaat, dan gaat het niet meer. Dus, toen ik pas bij die club kwam, uh, 11 jaar geleden, zaten er twee van uh, over de 60 bij. En die uh, konden aardig buffelen. En dat vond ik knap. En toen zei ik de leiding geven en ik zeg, nou, ik zeg, vind het knap dat ze nog kunnen. Ik, zeg, ik hoop tegen die tijd nog te kunnen, maar niet meer te hoeven. Wat denkt u, houdt u het vol? Nee. komt goed. Dan nou staan we hier uh, nou, vier meter af van uh, de rijbaan... waar nu nog steeds auto's gewoon 90 km per uur mogen rijden. Ja. Hoe veilig is het om hier aan het werk te zijn? Dit is redelijk veilig, maar ik heb ook meegemaakt dat er alleen schildjes staan. En dat vind ik niet zo prettig, ja, natuurlijk. Want hier, loopt even mee. Hier is wel een soort provisorische vangrail... De barrier die is behoorlijk stevig en daar moeten we een meter vanaf blijven. Oh, dan gaan we een metertje terugzetten, excuses. Nee, dat geeft niet. Maar als ze er tegenaan rijden, dan, dan, dan gaat het toch fout. Dus je houdt het ook niet tegen als ze er tegenaan rijden. Dat is een, een... veiligheidsvangnet, uh, zeg maar. maar. Als een foutwagen hier als de verkeerde kant op stuurt... Als het helemaal verkeerd gaat, dus, uh, dan gaat het ook fout. Daar kun je niks tegen doen. Maar daar moet je niet aan denken. Ja, de veiligheid van wegwerkers, een belangrijk thema. En daar hebben we het morgen uitgebreid over... Morgen dus meer over de veiligheidsverslaggever Niels de Jager was dat. Zometeen standpunt.nl. De uitspraken van de pauze over homoseksuelen zijn revolutionair. Dat is de stelling en u mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. E. Het NOS Journaal, hier is Kees Groot. Opnieuw moet een woningcorporatie in nood worden gered. WSG uit Brabant kan alleen met een noodsteun van 118 miljoen euro... worden gered van een faillissement. Andere corporaties moeten dit bedrag ophoesten. Het is na Vestia de tweede corporatie in korte tijd... waarbij andere woningcorporaties moeten meebetalen aan de redding daarvan. De olievlek voor het Thaise toeristeneiland Koh Samet... bedreigt ook een koraalbank in het gebied. Het opruimen van de enorme hoeveelheid olie wordt nu versneld uitgevoerd. De olievlek is ontstaan door een lek in een pijpleiding in zee. Volgens de exploitant van de leiding is 50.000 liter olie in zee gekomen. Maar milieuorganisaties zeggen dat het veel meer is. De UWV-website werk.nl kampt al sinds gisteren met een storing... en daardoor kunnen werkzoekenden onder meer geen sollicitaties doorgeven... of een uitkering aanvragen. Het is niet voor het eerst dat er problemen zijn met werk.nl. UWV-voorzitter Bruins heeft gezegd... dat er nog deze zomer verbeteringen worden doorgevoerd. En in Limburg is vannacht een man aangehouden na een wilde achtervolging. Hij negeerde een stopteken waarna een achtervolging... door Heerle, Brunsum en Sittard volgde. Om de man te arresteren moest uiteindelijk de ruit van de auto worden ingeslagen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Wie ben ik om ze te veroordelen? Dat zei Paus Franciscus gisteren over homoseksuelen tijdens een spontaan opgezette persconferentie vanuit het pauselijk vliegtuig. Behoorlijk verschil met zijn voorganger Benedictus, die homoseksueel gedrag onder andere een vernieling van Gods werk noemde. Het is de week van de Gay Pride en in Amsterdam waren ze dus blij verrast. Hey, hey. Eindelijk zegt de paus van, we mogen er zijn. Ja, dat is één reactie, maar er werd ook teleurgesteld gereageerd... want de paus wees namelijk naar de catechismus En daar staat dat homoseksuelen gerespecteerd moeten worden... maar dat het een zonde is als er seksuele handelingen worden verricht. Hij zegt eigenlijk dat je wel homo mag zijn, maar niet seksueel. Dus in feite, wat schiet ik daarmee op? Want ik blijf toch een minder compleet mens. Zijn de uitspraken van de paus baanbrekend? Of moeten we nog maar afwachten of er echt iets verandert... in de houding van de katholieke kerk ten opzichte van homoseksualiteit? Ik praat erover met Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis... aan de Universiteit van Tilburg. Dag meneer van Geest, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. Je mag alleen maar ja of nee zeggen, daar komen oh. ze. That's one small step for gay, one giant leap for a pope. Uh, vooruit, ja. Dit is een katholieke aardverschuiving... Nee. Deze paus pakt alle journalisten in. Ja. <laughs> Oké, okay. uh, nou, uh, zometeen de nuance bij deze keuzes en dan nu de stelling. En ik roep iedereen op om daarop te reageren. De uitspraken van de paus over homoseksuelen zijn revolutionair.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 Ja, in zekere zin is de stelling of de, klopt de stelling, omdat Paus. Ja, eigenlijk is hij niet revolutionair. Laat ik dat beginnen te zeggen. Omdat hij, uh, nou ja, niet afwijkt van de leer zoals die nu, ja, het is net ook al opgemerkt. in de catechismus of, of, of moraaltheologie staat. Hè? Ja. Maar hij is wel revolutionair, omdat hij, ja, niet ex-kathedra vanaf zijn pauselijke zetel. Uh, maar haast als een normaal mens en toch als paus. ja, te berden brengt hoe je op een christelijke manier met elkaar omgaat. Dus hij verschuift als het ware het perspectief van de paus leraar die uitlegt hoe wij moeten leven op een hele uh, ja intellectuele manier naar een hele uh, ja naar het perspectief van de paus als een als een ja je zou zeggen een pastoor, een therapeut die zegt ja in het dagelijks leven moeten wij zus of zo met elkaar omgaan om een goede samenleving te, te bouwen. En daar is dit een onderdeel van. Dat, dat geldt ook voor homoseksuelen. Ja, hij geeft dus in feite richtlijnen uh, voor de manier... waarop wij zo met elkaar kunnen omgaan, of mogen omgaan... Ja, dat we elkaar het, het licht in de ogen kunnen geven. Ja. En dat is een heel andere aanpak dan het uitleggen van een leer. En in dat opzicht vind ik het wel revolutionair. Ja. Maar goed, de, dus de interpretatie van, van uh, ons volgens is dus van... goh, uh, hij, hij zegt dat, maar eigenlijk zegt hij dus... Qua inhoud niks, niks nieuws. Nou ja, de paus heeft eigenlijk niet gesproken over de inhoud van uh, de katholieke doctrine. Hè? Hij zegt alleen, als ik als uh, paus Franciscus iemand zal ontmoeten die probeert, hè, zoals de meeste mensen, mm -hmm. integer uh, uh, probeert te leven. Ja, wie ben ik dan om hem te veroordelen? Nou, dat geeft natuurlijk een geweldige openheid. Omdat hij niet, uh, ja, uh, laat ik zeggen, top-down op mensen neerkijkt en ze op een meetlat van moraliteit legt, maar hij ontmoet ze werkelijk als mens... en zegt dan, als die iemand uh, ja, uh, zich ziet bewegen door het leven... en fouten ziet maken, vallen opstaan, dat geldt voor ieder van ons... ja, wie ben ik om een totaal oordeel over jou te vellen? Ja. Nou, dat is natuurlijk een geweldig mooie houding. Je wilt best door zo iemand ontmoet worden. Ja. Maar ik zag gisteravond Frank Bosman, cultuurtheoloog... Uh, die zat bij Nieuwsuur. Uh, hij zegt, als we over 50 jaar terugkijken en op dit moment dan uh, is dit het beginpunt voor een radicale koerswijziging... in de katholieke kerk. Dat, dat zag hij erin. En hij, hij legde dat nog nader uit door te stellen... dat de paus niet uh, zozeer uh, dan direct dat punt van uh, het ook in de praktijk brengen... erbij haalde gisteravond in die toespraak in het vliegtuig. Ja, goed, ik, ik ken uh, Frank Bosman. Hij schrijft bij mij een, een proefschrift. Hij is ook nog uh, jong. Kijk, de kerk denkt in. Uh, is dat de reden in, dat hij, dus nou, knokk. Nee, maar het is uh, een de, de, de verstandige uitspraak. Maar de kerk is in, uh, van alle eeuwen. En wat uh, ik denk niet dat um, ja, wij, als we over 50 jaar terugkijken, denken van: nou, hier is iets heel revolutionairs gebeurd als, uh, als het gaat om de leer. Want in feite. Ja, Spreekt de paus vanuit een ander perspectief? Niet als leraar, maar als pastoor. Ja. Dat is revolutionair. Of dat zich gaat uh, doorzetten in zijn spreekact als leraar, dat valt te bezien. Daar kunnen we nu nog niet echt uitspraken over doen. Maar ik help het uh, dokter Anders Bosman hopen. Ja, ja. Zee, maar, want kijk, er wordt nog steeds scherp onderscheid gemaakt dus tussen homo zijn en homo doen. Ja, dat is waar. Dus, maar goed, dat, dat wordt ja. Laat ik het zo zeggen: kijk, als ik ben getrouwd uh, buiten het huwelijk, handelingen verrichten die je eigenlijk in het huwelijk zelf hoort te uh, verrichten, zit ik ook fout om het zomaar te zeggen. Hè, ja. Volgens de katholieke moraaltheologie. Dus je zit, uh, nou ja, dat zei laatst mijn buurman, ik vond het wel een erg mooi. Je zit al gauw fout uh, als het gaat uh, uh, om het, het zuiver leven vanuit de katholieke moraal. Ja, maar goed, er zijn, toch, er zijn toch homostellen die misschien al uh, veel langer bij elkaar zijn... dan, dan, ja. dan, uh, dan menig hetero-koppel? Uh, ja, zeker, uh, zeker. En uh, uh, dat zijn volstrekt goede stellen. En wat zegt nu de paus? En dat is zo interessant. Hè? Je vermoedt eigenlijk dat, dat achter die uitspraak die hij nu gedaan heeft... gewoon ontmoetingen met dergelijke stellen ten grond zag liggen. En dan zegt hij van ja... Als ik deze mensen zou ontmoeten, gewoon in de dagdagelijkse praktijk van mijn leven, ja, wie ben ik dan om, als zij uh, in proberen te leven... een oordeel over ze te vellen? Dat past mij niet. Dat ja. gaat mij niet aan. Dus het is een totaal andere manier ja. van spreken. Hè? Ja, maar, en we weten allemaal dat, dat laten we zeggen, in de, in de instructie staat... homo doen mag niet. En het feit dat hij daar nu uh, gisteren niet expliciet aan refereerde... Ja. daar haalt Bosman uit dat dit toch wel een revolutionaire stap is. Nou, het is niet zo revolutionair. Het is alleen, uh, ja, je moet altijd opletten, en dat zei hij wel goed... wat mensen niet zeggen. Kijk, wat benadruk je? En deze paus benadert, of benadruk... De, uh, ja, dat wij moeten focussen als christenen, om het zo te zeggen... op uh, de manier waarop wij naar anderen kijken. De manier waarop wij anderen uh, beoordelen. En dan kun je eigenlijk over het totaalplaatje van een mens zichzelf een grote vraag, een gave en ook een mysterie, kun je geen uh, uh, oordeel vellen. En ja. dat is de manier waarop de, de paus uh, ja, de mensheid met elkaar wil laten omgaan. Ja. Het is het grote verschil tussen wat ik net zei: iemand langs een maatlat leggen of een, een, een, een, uh, ja, een, een meetlat. Ja van moraliteit, of ja, wie ben ik dat ik uh, ja. jou mag ontmoeten? Ik ervaar het als een geschenk en ik schort ja. ieder oordeel op, oordeel op... juist omdat ik jou als een geschenk ervaar. Uh, de pauze. Toen hij nog aartsbisschop was van Buenos Aires... Uh, zei uh, een project van de duivel als het ging over het homohuwelijk bijvoorbeeld. Dit ja. is dan toch wel een ander geluid wat hij nu gaat ja. horen. Nee, zeker. Ik denk dat hij uh, ja, als aartsbisschop van Buenos Aires... ook een, uh, ja, in zekere zin een, een uh, verandering heeft ondergaan. Want hij heeft op een gegeven moment zich wel uitgesproken... Als een van de zeer weinige bisschoppen in Argentinië voor de civil union. Dus voor een, een, een, een civiele manier van samenleven, Wat daar was sprake van in Argentinië, dat die zou worden doorgezet door de regering. En hij heeft gezegd, ja, een huwelijk, dat lijkt mij een stap te ver. Maar in ieder geval een civil union moeten wij voor homofiele stellen, moeten wij als kerk ook billiken. Kijk aan, ja. Um, de vraag is: krijgt hij uh, de ruimte om dit allemaal uh, te zeggen? Uh, want ik kan me toch ook voorstellen dat hij bij een deel van de katholieke gemeenschap zich uh, hier niet populairder mee maakt? Nou, ik, ik heb inderdaad een uh, interview gelezen met uh, de aartsbisschop van Philadelphia, Charles Chaput. Dat is ja. een, een kapucijn. Die zei: Nou, hij vervreemdt een aantal uh, mensen in de katholieke kerk. Wel van zich door deze uitspraak te doen. Aan de andere kant, of de, de, zijn, zijn opstelling. Aan de andere kant, ja, deze paus is een Jezuïet. Dat is een heel eerbiedwaardige oude kloosterorde van al eeuwen oud. die volstrekt eigenzinnige mensen heeft uh, voortgebracht. En hij staat echt in die, ja, die, je zou zeggen, die traditie van eigenzinnigheid. In zekere zin ook een onverschilligheid. wat bepaalde mensen nou van jou uh, vinden. He, hij zit wat dat betreft heel goed in zijn is een veld. Dat houdt hij ook vanaf het begin af aan vol. Want ik heb u dit ook horen uitleggen bij, uh, bij zijn eerste uh, toespraak... Ja. waarbij hij gewoon het volk daar goedenavond wenste. Nou, dat, ja. dat werd al als heel bijzonder gezien. He? Ja. ja, wat ik toen nog niet in de gaten had... dat was dat hij... want ik had toen het, uh, mijn oortje was op een of andere manier uh, uh, uh, kapot in die, uh, in die uitzending. Maar hij vroeg dus eerst voordat hij zelf als paus... zijn eerste pauselijke zegen gaf aan het volk op het Sint-Pietersplein... hij vroeg eerst aan het volk voor hem te bidden. Dus in feite hem te zegenen. Nou ja, dat is nog nooit vertoond in de mm. kerkgeschiedenis. Maar dat heeft dus in dat, dat opzicht is het een heel uitzonderlijke, eigenzinnige... Ja. en ik vind dus ook een hele mooie man. Ja, nou, maar dat was de start inderdaad... en dat heeft hij eigenlijk tot nu toe steeds volgehouden. Ja, in nee, ja. de uh... eerste honderd dagen... Hè, dus hij, dat betreft is het een hele goede manager... in de eerste honderd dagen heeft hij wel zijn programma laten zien. Hij heeft laten zien dat hij uh, met normale mensen om wil gaan. Je moet hem eens zien op het Sint-Pietersplein gekust worden en andere mensen kussen. Daar moet je heel goed voor in je vel zitten. Hij heeft in die eerste honderd dagen een raad... van acht kardinalen in het leven geroepen... die als het ware tussen de paus, uh, hij, en de curie heeft gezet. Dat is de eerste, ja, je zou haast zeggen... structurele overlegorgaan in de Romeinse curie. Dat zijn ja. toch allemaal heel revolutionaire daden. Hij heeft een raad ingesteld voor uh, de hervorming van de, van de bank... Uh, die moet transparant en ethisch worden en, zo heeft hij ook in het, uh, in het vliegtuig gezegd... als die bank niet transparant en ethisch wordt, ja, dan zullen we moeten opheffen. Nou, dat zijn nog in die eerste honderd dagen pausschap. Als een hele goede manager laat hij in die eerste honderd dagen wel zien... wat zijn richting zal zijn. Ja. Maar is het, gaat dit ook gaat dit nog verder door dat hij ook uh, iets gaat doen... Aan de, aan de traditionele zienswijze op bepaalde uh, onderwerpen? Uh, nou ja, die van de Curie zal hij gaan hervormen. Of hij nu de leer van de kerk gaat aanpassen aan deze tijd. Ik verwacht dat wel. Hij zei bijvoorbeeld ook in het, uh, uh, in het vliegtuig. dat er eens even heel goed moet worden nagedacht over de positie uh, van de vrouw ja. in de kerk. En hij pleit er dus ook... Er zijn mensen die zeggen dat was eigenlijk nog veel revolutionairder. Ja, dat misschien. vind ik wel. Dat vind ik wel dat zei Andrea Vredig gisteren op het journaal. Dat was ik helemaal met haar eens. En uh, ja, je ziet ook dat hij meteen de daad bij het woord voegt, omdat hij in een van die re reorganisatiecommissies voor de bank een dertigjarige vrouw uh, van uh, Moret en Jong of de Lloyd en Touche of weet ik veel wat uh, erbij heeft gezegd. Dus uh, hij voegt de daad bij het woord en hij heeft ook aan opgeroepen om niet alleen vrouwen hogere functies in het Vaticaan te geven, maar om ook eens even heel goed na te denken over wat één vrouw, of vrouwen, ja, wat nou precies hun functie en hun rol in die kerk zou kunnen zijn. Nou, dat doet hij natuurlijk ook met het oog op... ja, alle vrijwilligers in de derde wereld. Maar vrouwelijk... Vrouwen die in feite de kerk dragen daar. Maar, maar vrouwelijke priesters zitten nog niet in. Nee, daarvan heeft hij gezegd... daar heeft de kerk een heel duidelijke uitspraak over gedaan... en daar moeten wij verder niet aan toornen. Nee. En op dit punt, hè, dus, dus dit punt, wat we nu bespreken... ook, ook dat eerder punt van de homoseksuelen... denkt u dat hij daar in de leer dan nog iets aan gaat doen? In zijn... Nou, ik... Ja, dus, dat, is, dat is een hele interessante vraag. Het, het is natuurlijk een man van de praktijk. Hè? En ik denk dat hij door zijn hele praktische opstelling en door de manier waarop hij nu ook inderdaad zegt, wij moeten niet de leer gaan uitleggen en als meetlat voorhouden, maar wij moeten gewoon, hij richt eigenlijk onze blik op hoe ga je om met je medemens? Niet beoordelen, niet veroordelen, maar ja, je zou als zeggen, geniet van de medemens. Ja, Je hebt best kans dat deze manier van zien op een gegeven moment toch gaat inslijten in de herformulering van uh, de katholieke doctrine. Want kijk, de leer blijft hetzelfde, maar de formulering ja. wordt natuurlijk altijd aangepast in de veranderende tijden. Nou, maar u, u denkt nog niet dat volgend jaar er in de Gay Pride een, een bootje meevaart met allemaal uh, katholieke priesters? Dat lijkt mij. Ontzettend uitgesloten. Ja, zo snel zal het zeker niet gaan. Nee, we gaan eens kijken wat onze luisteraars vinden. Iemand hier nog die heeft een mooie vergelijking. Die zegt, uh, dat zegt iemand op onze site: grote schepen veranderen heel traag van koers. Vijf graden roer is vaak het maximum. De eerste roeruitslag bij de Rooms-Katholieke Kerk is nu een feit. En nu maar afwachten hoe lang de stand van dat roer wordt gehandhaafd. Ja, ik vind dat een prachtige vergelijking. Ja, en nou ja, degene die dit heeft geopperd. Moet dan maar gaan bidden voor de gezondheid van deze paus. Want hoe langer die uh, gezond blijft, hoe meer er zal uh, koerswijziging uh, gebeuren. Ja. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Meneer Van Geest, ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties uh, door te nemen. Paul Van Geest, ja. hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg. Uh, op de site wordt al uh, flink gestemd. De uitspraken van de paus over homoseksuelen zijn revolutionair. Dat is de stelling. Bijna 900 mensen nu gedaan. 59% is het eens met de stelling 41% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Hallo? Zeg hem maar. Ja, ik ben het oneens met de stelling. De stelling, uh, ik geloof dat de uitspraak van de pauze pas revolutionair zou zijn... als hij eindelijk uh, ophoudt om homoseks te ontkoppelen van homoseksualiteit... En verder vind ik dat als de paus, of de kerk, überhaupt, de Vaticaan, ooit uh, een standpunt, de slavernij heeft kunnen verlaten, en de, bij, en de Bijbel steunt in het Nieuwe en het Oude Testament de slavernij, dan kan ze dat ook met de ban op homoseks doen. En als ze dat niet wil, de kerk, dan heeft de kerk iets uit te leggen, want dan meet de kerk met twee maten. Duidelijk, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, nou, ik, het is een, een enorm vooruitgang dat de paus dit heeft gezegd. En het is met name ook omdat het een heel log lichaam is. De katholieke kerk is het heel bijzonder. En, uh, maar aan de andere kant was ik die mening eigenlijk altijd al toegedaan. Want het is, zijn natuurlijk allemaal schepselen gods. Iedereen, zelfs Adolf Hitler, was een schepsel van God. Ja, maar daar waren we dus, niet... Nou, ja. Dat klinkt heel moeilijk... En voor sommige mensen is het ook heel moeilijk om dat te accepteren. Maar wij gaan niet over het veroordelen van andere mensen. Dus ik, ik mag niemand veroordelen. Ik moet alleen naar mezelf kijken. Want door te veroordelen ga ik op, uh, zitten op de stoel van God. En dat lijkt me geen comfortabele stoel. Voor mij niet. Nee, nee, du nee. duidelijk. D dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Uh, hallo. Hallo, zeg maar. Ja, hé. Is het met um, uh, het lijkt mij dat de homo gemeenschap over de hele wereld uh, dit, uh, ja, dit oordeeltje van de pauze schatelachend uh, naar zich neer kan leggen. Want ja, uh, wat heeft hij erover te zeggen? Weet je, als je homo bent, dan zit je toch uh, niet uh, te springen of te hopen op goedkeuring van, uh, van het hoofd van een verouderd instituut. Zeg maar, wat sowieso panende is. Ja. En als je. Maar er zijn natuurlijk ook er zijn genoeg mensen, zeker ook in, in ik noem wat, Zuid-Amerika, die en homo zijn én katholiek. en katholiek. En daarvoor is het een belangrijke figuur natuurlijk. Nou ja, dat begrijp ik wel. Maar als jij in God wil geloven. en je bent voor uh, tolerantie, liefde. en een hoger bewustzijn uh, uh, voor iedereen. dan heb je daar toch niet zo'n uh, sinister instituut als de kerk voor nodig? Als, als de kerk jou niet goedkeurt zoals je bent, dan zeg ik toch de tabékerk. Ja, ja. Ik geloof toch wel in God. Ja, toch to, to, to zag ik gisteren ook wel reacties ook van het, vanuit het COC in Amsterdam... die toch zeiden van, nou ja, dit, dit, hier, zijn we niet, uh, hier zijn we best blij mee dat, dat dit nu gezegd is. Ja, nou, ik vind dat het COC en de homogemeenschap zich, zich te klein maakt... door zich iets ah. aan te trekken van wat de paus vindt. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben het... Uh... ...oneens met de stelling. Het wijkt inderdaad niet zoveel af van, uh, van de catechismus van de jaren negentig van de kerk. Dus in feite vond Benedictus dit ook al. Alleen inderdaad deze paus die is vriendelijker en die brengt het vriendelijker. En ik denk dat daar het baanbrekende in zit van, van zijn uitlating over homoseksuelen. Ik denk dat de proof of the pudding is in de eating. Dus in Reuzel is een tijd terug de, de hostie geweigerd tijdens een uh, kerkdienst... ...aan een openlijk homoseksuele carnavalsprins door een conservatieve priester. Nou, ik denk dat als deze praus een, een openlijk beleidende homo uh, de hostie gunt, ik denk dat dan zijn woorden wat waard zijn. En even nog een vraag aan uw gast, Paul van Geest. Uh, hoe je ook over homo's mag denken en hun rol in de katholieke kerk, maar is hij zich bewust van, van, uh, van het woord homofiel? Want volgens mij, homofiel duidelijk op een ziekte, dat kan. En je kunt het spreken over peders, ja. of peders, Ik ja, ja, ja, ja, ja. Hij spreekt over homofiel, homoseksueel. Nou goed, even, even. Om nee, u, u, u, ik denk dat het gelijk is. Maar ja, in sprake ik zeggen veel mensen dat. Uh, maar het is het homoseksueel, daar heb je gelijk in. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag, ik ben het uh, ook niet eens met de stelling. Ik vind dat er heel veel gemaakt wordt over iets wat... Uh, denk ik al het geval was, dat het mag waar zijn dat de paus uh, wat pastorale brengt. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij... Uh, uh, niet alleen een leer van de kerk, maar ook wat, wat denk ik, bijbels is... de visie op uh, homoseksuele samenleving absoluut niet veranderd heeft. Het doet me wel denken aan de manier waarop Jezus een uh, overspelige vrouw uh, niet laat veroordelen... en haar accepteert, maar vervolgens uh, heel duidelijk zegt van... Uh, voortaan niet meer, uh, doen wat je deed. En ik denk dat uh, de paus dat zeker zal blijven zeggen. En ik denk dat de manier waarop er nu uh, drukte van gemaakt wordt... hier in Nederland uh, alleen maar... Laat zien dat men ontzettend weinig beschrijft van dat de kerk niet alleen maar uh, de motor van de tijd luistert. Ja. Maar, toch een maar, maar, hoger maar u zegt ook de, de, de boodschap zoals die die heeft gebracht. Hè, we, we hebben die beelden gezien in dat vliegtuig en zo. Dat, dat maakt ook vooral de toon op dit moment. Dat we ineens denken: hé, dat, dat doet ja, een pauze het is, zomaar. Het is een andere persoon, maar ik denk dat hij helemaal niet zoveel verschilt van voor zijn voorganger. En ik bedoel, in heel veel kerken is het zo dat mensen die de geaardheid de hebben volledig geaccepteerd zijn. Alleen. ...een huwelijk en het, en het daarna leven? Absoluut niet. Maar kijk, er zijn meer dingen die niet meer zijn... ...zoals Gods bedoeld heeft in het begin... ...en waar we toch mee om moeten gaan. Dus uh, zo zal hij erover blijven denken. Dus ik vind eigenlijk de, het eigenlijk een beetje een onzichtige manier... ...waarop nu de homo-lobby daarmee omgaat. Ja, niet, niet revolutionair in ieder geval, zegt u. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Lia. Ik wil ook even reageren. Kijk, um, wat ik wil zeggen is... Uh, dat uh, homofilie een straf van God is. En het staat in de Bijbel in Romeinen 1, vanaf vers 18. Ja. Vindt u dat ook? Ja, het, het zal Kijk, God heeft Adam en Eva geschapen en gezegd, ga en vermenigvuldig. Naast Adam en Eva heeft hij niet twee mannen geschapen en gezegd. kijk, ja. die twee zijn voor de voortplanting. En jullie zijn. Mm. Daarvoor. En maar, maar, tegenwoordig... maar, maar vindt u dan dat wat de God. paus heeft, heeft gezegd he, van over, over homoseksuelen? Wat, wat vindt u daarvan, de, de uitspraken die hij heeft gedaan? Namelijk dat je die gewoon moet accepteren zoals die, uh, zoals die mensen zijn? Uh, weet u, um, ik heb geen problemen met homofiele mensen. Iedereen maakt zijn eigen keuze. Maar ik kijk wat God daarover zegt. En God... Als je Romeinen 1 vanaf vers 18 leest, ja. de heidenen en hun straf, dan zie je dat het een straf van God is. Dus ik zou er niet zo trots op zijn. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Toussaint Den Haag. Dag meneer Toussaint. Ik ben tegen de stelling, omdat um, hij is echt wel met een nieuwe koers bezig. Maar uh, er wordt er zoveel soorten uitleg gegeven aan de woorden die hij zegt. En ook aan de dingen die hij juist niet heeft gezegd. Hè? Daar, daar horen mensen ook nog dingen in. Ja, en ik vind het gewoon geweldig dat hij, als het ware, die q negeert. Hij komt zelf voor zijn mening uit. En, uh, maar dat geeft hij een grotere kans dat er allerlei mensen zich mee gaan bemoeien. Want er is al gerefereerd. Niet iedere katholiek is er gelukkig mee. Nee. Dat die aansluit misschien weer teruggeroepen wordt tussen aanhoudingstekens. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met de dikke spreekt u. Ja, ik, ik vind het een zeer sympathieke pauze. En ik vind ook dat hij. Uh, waarschijnlijk toch een andere koers heeft ingeslagen. Maar hij uh, zal ook wel moeten, want ik denk toch dat de meeste homofielen. toch in de katholieke kerk uh, te vinden zijn. Dat is mijn overtuiging. Nou, ik, ik weet niet of dat, of dat wetenschappelijk bewezen is, maar. Nou, uh, het, het, is, het is wel zo dat, dat uh, de aantrekkingskracht van de katholieke kerk. Is, is op homo's dus heel sterk. Dat is me wel opgevallen. Oké. Okay, nou. en, uh, en daarom denk ik ook dat het goed is dat hij nu meegaat... met uh, de eigen geaardheid, zou je kunnen zeggen, ja. van de kerk. Oké, okay, uh, dank u wel voor het bellen. Okay. Um, we gaan snel terug naar Paul van Geest. Die heeft meegeluisterd hoogleraar kerkgeschiedenis... aan de Universiteit van Tilburg. Ik, ik weet niet of u dat onderzoek paraat hebt... Uh, dat er meer homoseksuelen in de katholieke kerk zijn. Uh, nou, ik weet niet of er überhaupt uh, onderzoek naar gedaan is... maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen. inderdaad, liturgie uh. de schoonheid... Van uh, uh, het woord en de gebaren. Uh, ik, ik denk inderdaad dat dat een mooie. Aan, of een zekere aantrekkingskracht uitoefent op homoseksuelen. Ja. Ik wil trouwens wel. Mijn excuus aanbieden, uh, ik was mij volstrekt niet op de hoogte... van het verschil tussen, uh, in, de, in de denotatie van het woord... Homofiel. homofilie ja. en homoseksualiteit. Ik ga mij daar ernstig op toeleggen <laughs> okay. om... Nee, maar dat is, dat is niet om te lachen. Ik vind nee, dat nee, een nee, nee, ernstige nee. omissie van mijzelf, hoor. Nee, nee, nee, ik, vind ik... Dat, nee ik vind het grappig dat hij dat, daar... Nee, goed, laat, laat, dat punt is gemaakt bij deze. Goed. Uh, even over, in het algemeen over de reacties. Um, iemand zei van, op het moment dat de paus een hostie geeft aan een homo... dan pas kunnen we zeggen, we zijn er. Ja, nou kijk, dat is ja inderdaad de, de, de lakmoesproef. Ik uh, uh, denk uh, dat uh, de pauzes als die iemand ja, uh, t, ja, uh, de communie zal uitreiken... en hem niet kent, niet eerst zal vragen... wie bent u? Bent u Paul en wat doet u allemaal? Maar de hostie zal aanreiken. Ja. Ik, uh, uh, ja, ik, Kijk, het is natuurlijk een, een heel geweldig dilemma. Hè? Want stel dat uh, iemand nu de vermetelheid zou hebben om, om het zomaar te zeggen, de paus, zou, om de paus te provoceren, dan heb je natuurlijk een probleem. Hè? Dus stel dat iemand nou uh, de, de, bij de paus de communie gaat, uh, met uh, de tien, uh, ja, en dan manifest. Nou, ik doe dit, doe dat dus en zo. Ja, dat is, dat is een, een lastig dilemma. Bepaalde dingen, ja. Hoe los je het op? Ja. Dat is een dilemma. Ja. Iemand zei ook van deze paus brengt het allemaal veel vriendelijker. Hè? Benaderbaar, dicht bij de mensen. Dat wil ja. hij ook zelf graag. Ja. En dat is het geheim. En qua inhoud is er eigenlijk helemaal niks veranderd. Nou, dat, dat vond ik een, een uitstekende opmerking. Kijk, de paus legt niet, uh, gaat niet in de academisch discours treden... over uh, nou ja, homoseksualiteit aan de ene kant geoorloofd... homoseksuele uh, handelingen verrichten aan de andere kant niet geoorloofd. Dat is een... Ja, een discussie die al jaren in de moraaltheologie speelt. Dat is dus een discussie onder academici. En deze paus betreedt heel nadrukkelijk... niet de piste van dat discours, nee. maar zegt hoe gaan wij met elkaar om? Dat is een wezenlijk andere golflengte waarop hij uitzendt. En wie weet grijpt dat in op het wetenschappelijk discours. Maar hij zet in ieder geval op een heel andere manier nu aan. En dat is wat mensen uh. vriendelijk, bevrijdend en aangenaam ervaren. Ja. En een van de eerste bellen zei... Uh, dit gold ooit ook voor de slavernij. Daar zijn ze ook op teruggekomen. Dus waarom de ban op homoseks niet uh, opheffen? Nou ja, uh, ja, iedere vergelijking gaat wel uh, bang, denk ik. want Om nou uh, homoseksuelen te vergelijken met slaven ja ik weet niet of uh, homo of hetero's daar nu zo integraal nee. achter zouden kunnen staan nee. maar uh, het probleem is uh, uh, ja in zekere zin wel dat uh, ja je, je je zult toch de de, de leer uh, ja uh, die zal de pauze onverminderd voorlopig handhaven ja. maar hij zal daar niet uh, op uh, blijven hameren. Hij zal aanzetten bij het praktische discours. Ja. Hoe gaan wij met elkaar om? Ja. Oké, okay, uh, dank dat u meedeed in, uh, in stam.nl. Paul van Geest, hartelijk dank. Hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg. U kunt blijven reageren op onze site de hele middag, want daar staat die uh, stelling natuurlijk nog op. Is er wat veranderd in de percentages? Niet zoveel. 975 mensen gestemd, 58% eens met de stelling 42% oneens. Ik wens u een prettige dinsdag verder zometeen. Dit is de dag. Elsbet en Rensen zijn er na twee uur.